Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De namen van de 33 Israëlische gijzelaars die binnenkort vrijgelaten worden zijn bekend. Een Israëlische krant heeft een namenlijst gepubliceerd. Onder de gijzelaars zijn tieners en plussers. Ook een gezin met een baby komt mogelijk vrij. Het is nog niet bekend in welke volgorde de gijzelaars worden vrijgelaten. Ondertussen wordt er in Gaza nog volop gebombardeerd, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Tientallen Palestijnen die zijn daarbij omgekomen, laten Palestijnse auto autoriteiten weten en ja, de verwachting is ook wel dat er nog wel even gevochten wordt eigenlijk net zo lang tot dat bestand ook daadwerkelijk ingaat. Ja, en dat moet zondag halverwege de dag gaan gebeuren. Opnieuw hebben verschillende hogescholen, universiteiten en academische ziekenhuizen last van een dedelsaanval aanval op hun netwerk en dat is voor de derde dag op rij. Met zo'n aanval wordt er zoveel data naar een computernetwerk gestuurd dat het netwerk overbelast raakt. De hogescholen en universiteiten hebben nu enorm traag internet. De Efteling heeft plannen voor een nieuwe attractie, vlak bij de achtbaan Baron 1898 moeten twee vrije valtorentjes komen te staan, volgens pretpark website Loopings. Het gaat om twee kleine exemplaren van 10 meter hoog. De Efteling zelf wil het nieuws nog niet bevestigen. En wereldsterren gaan aan het eind van deze maand een benefietconcert geven voor de slachtoffers van de branden in LA. Deze grote namen zijn erbij, Ja, de Peppers, Earth, Wind Fire, Katy Perry en Billie Eilish zijn erbij dus. Maar ook Sting, Rod Stewart, Green Day en Gwen Stefani doen mee. Het concert wordt op allerlei streamingsdiensten uitgezonden. Door de natuurbrand in Los Angeles zijn duizenden huizen verwoest en tot nu toe 27 mensen om het leven gekomen.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 It might seem crazy what I'm about to say allemaal een paar weken geleden een happy new year gewenst. Maar wat maakt een nieuw jaar nou echt een supergelukkig jaar? Als die strijdluchtige en gestoorde wereldleiders... en politieke ego's wat nader tot elkaar komen? Als onze eigen overheid eens echt naar die 18 miljoen Nederlanders gaat luisteren? Als de trieste migratiestromen minder worden... omdat er overal op de wereld rust en vrede is? Of als de opwarming van de aarde tot stilstand komt? Tuurlijk! Tuurlijk, dat zou geweldig zijn. Maar het is te groot en ongrijpbaar om daar even echt iets concreet aan te veranderen. Nee, om een echt superjaar, om daar een echt super superjaar van te maken... moeten we het juist meer in de kleinere dingen zoeken. Want de ergernissen zitten juist vaak dicht bij huis. Mijn voornemen is om mij dit jaar... Minder te ergeren aan de kleine, menselijke dingen... omdat het zonde van mijn tijd en energie is. Ik noem even een paar van die kleine ergernissen... die te voorkomen zijn door ze gewoon positief te benaderen in 2025. Neem de NS bijvoorbeeld. Wat zou het heerlijk zijn als ik gewoon rustig in en uit de trein kan stappen... zonder dat ik totaal overlopen word door zo'n gestrest te worden reizigers. Eh, een beetje rustig reizen zou heel prettig zijn. Maar ja, ik moet natuurlijk blij zijn dat zoveel mensen van het openbaar vervoer gebruik maken... en dat de bussen en de treinen überhaupt rijden. Over de trein gesproken. Het is toch van de zotte dat een retourtje Amsterdam-Zandvoort bijna duurder is dan een vliegticket naar Barcelona. Dat staat toch in geen enkele verhouding? Oh, wacht, wacht, maar nou komt het, nou komt het. Ik moet me hier dus niet meer aan erger het komende jaar. Ik moet het positief zien. Even denken, hoe zie ik het positief, hoe zie ik het positief? Ja, ik moet er juist van profiteren en lekker goedkoop zonder vliegschaamte naar Spanje vliegen. Ja, ja, ja, dat is het, dat is het. Ik ga mij het komend jaar ook niet meer kwaad maken... als ik vol op de rem moet staan... omdat er zo'n te mollig, te jong kind... met het hoofd diep weggestopt in een hoodie... vlak voor mijn auto oversteekt met zijn vetbike... verder scheurt over de stoep... even volgens een paar bejaarden voor een rijdt. Wacht even, wacht even. Oh, even rustig blijven, rustig. Ik moet het positief benaderen. Ik moet denken, aha... Dat kind wil natuurlijk zo snel mogelijk naar school. Die wil wat leren, dus ik moet dat kind de ruimte geven. Ja, oké, okay, oké, okay. ik zit nu in de juiste flow. Hou dit vast, hou dit vast, hou dit vast. Ik zal ook proberen me niet op te winden... als ik achter zo'n sukkelige muts bij het stoplicht sta... die zo druk met iemand aan de telefoon zit te beppen... dat ze al twee keer rood-oranje groen voorbij heeft laten gaan... en bij het volgende oranje licht net voordat er wat rood springt optrekt. Nee, moet ik weer vijf minuten wachten. En ik ben al te laat voor mijn afspraak. Oh, ik kan me hier zo over opwinden. hè. Nee, nee, nee, nee, nee, niet doen. Rustig blijven, rustig blijven. En zeker niet gaan toeteren. Nou, ja, want misschien, misschien heeft ze wel... Ja, een zieke vriendin waar ze mee aan het telefoneren was. En wat zijn dan vijf minuten? Oh, even rustig weer. Ook zoiets, hè. De parkeer-app. Ken je dat? Dat je eindelijk een parkeerplekje gevonden hebt... en dat je app dan om één of andere reden niet werkt dan moet je hem bij de parkeermeter verderop je kenteken invoeren... die je als je daar eenmaal staat opeens niet meer weet... en je weer terug naar jou moet moet om te spieken. Wat al je doet, bloedirritant, bloedirritant. Maar ja, ook ik moet hier het voordeel wel van inzien... want het is in ieder geval wel weer goed voor mijn dagelijkse stappen-target. Ik begin het al te leren, hè? Ergenissen positief te benaderen. Maar wat ook zo ergelijk is, hè, ja. als je in het weekend heerlijk rustig binnendoor. Van Zandvoort naar Vogelenzang rijdt. Lekker idyllisch. Tussen de landen rijden door. En opeens kun je in die Rabobank geperste racefietsvrienden voor je hele rijbaan, voor je hele rijbaan bezetten. Letterlijk in de volle breedte. Het zou wel helpen als deze wielren van na tot komend... voor je gewoon lekker op het fietspad gaan rijden. Helemaal uit zichzelf, zonder dat er borden voor nodig zijn. Dat zou fantastisch zijn. Maar ja, dat zal wel even nooit gebeuren. Wacht even, wacht even. Dan ga ik weer even ademen. Pff, denk positief. Denk positief. Ik moet natuurlijk denken, oh, wat goed. Wat goed van die mannen. Ze zitten in ieder geval niet met hun laie reet op de barker in de kroeg... maar sportief op zo'n smal zadeltje... Maar ondertussen zit ik wel ruim een half uur... naar een paar wiebelende konten te kijken. Maar goed, ook nog een paar kleine ergernissen. Nog een paar voorbeelden. Oké, okay, nog een paar. Wat zou het verrukkelijk zijn... als de fabrikanten eens wat vaker op de stoel van de consument gaan zitten... verplicht hun eigen producten moeten gebruiken... en er zo achter komen dat er heel veel producten... dat die gewoon helemaal niet klantvriendelijk zijn. Zalm. Zalm. Haal maar eens een plakje gerookte zalm... Netjes van dat goudkleurige kartonnetje. Lukt niet? Lukt niet, hè? Een zoontje wordt het. Ik serveer mijn hapjes daarom dus maar aan de visite... als mijn nieuwe culinaire creatie onder de noemer Toosjeslagveld. En, en, en, en ken je die vochtige doekjes? Die schoonmaakdoekjes of die citroendoekjes? Ken je ze? Ja. Oh, probeer maar eens zo'n doekje uit de verbakking te halen. Je hebt er maar eentje nodig, maar hoe rustig je het ook doet... even laat, sta je er met dertig in je hand. En met een beetje vrommelen krijg je zo'n doekje wel weer terug in het plastic... maar dan is het inmiddels wel uitgedroogd. En, en, en dan de bloemen, hè. Waarom zit er, als ik een bos pioenrozen koop... altijd één in die niet opengaat? Ook met gewone roos is dat vaak zo. Hè? Ligt het nou aan mij, jongens? Ligt het nou aan mij? Of worden we met z'n allen vreselijk in de maling genomen en zitten die fabrikanten zich stiekem met z'n allen rot te lachen? Ik denk het wel hoor. Ach. En ach jongens, wat zou het leuk zijn? Als ik in 2025 in de postcode Loterij of de Vriendenloterij eens een keer een echte, lekkere prijs win. Het hoeft geen miljoen te zijn. Nou, ik ben met de helft ook al tevreden. Maar ja. Maar tot nu toe, als ik eens wat win... dan zijn het altijd van die prijzen waar ik totaal niet op zit te wachten... en vaak ook nog eens precies hetzelfde. Ik heb tot ver in 2035 tubers handcreme en bodylotion in voorraad. Ik kan intussen heel Kenmerland voorzien van stroopwafels... en heel Noord-Holland van die tonen repen die onmogelijk in eetbare stukjes te breken zijn. Hé, hey, wat moet ik in godsnaam met twaalf zes snijplanken? Oké, okay, oké. Okay. We mogen eens per jaar van de postcode loterij... met een vegetarische tegoedbon... langs slams duurste kruidenier... die graaier, die zegt dat hij op de kleintjes let... maar dat nooit doet. Dan mogen we voor 12,50 euro... van die gezonde levensmiddelen halen. Dat nou, is lekker meegenomen, dat zou je zeggen. Maar gezien de inflatie en gestegen prijzen... kwam ik afgelopen jaar met zeggen en schrijven... één bloemkool, drie bananen... en een zakje gemengde sla bij de kassen... en moest bijdokken! Ja... We zullen dit jaar wel een zakje van die gezonde blauwe bessen cadeau krijgen. Ja, dat dan weer wel. Mij voornemen om dit jaar wat minder te ergeren... omdat het zonde van mijn tijd en energie is. het ah, begint al lekker te werken. Ik ben al bijna zen. Geheel zen. Behalve, behalve, behalve als het gaat om wc-papier... Die rollen wc-papier, die teringrollen wc-papier. Ja, ja, ja, je hoort me wel. Die teringrollen wc-papier. wat niets is erger als je naar de wc gaat... en je staat er krampachtig met je broek op je hielen. en je kunt het begin van de wc-rol niet vinden. Want dat ding blijft maar doordraaien en doordraaien en doordraaien. En jij maar frummelen aan die rol om ergens een los friemeltje te vinden. Terwijl de ruimte achter de deur zich vult met mensen... die heel nodig moeten en aan de deurklink beginnen te rommelen. Jongen, jongen, jongen, ik wil gewoon een makkelijk te pakken. Begin daar zo'n rol! Oh, het is maar een kleine wens. Maar wat zou het fantastisch zijn als die playpapierfabrikanten hier meteen wat aan doen. O, als dat gebeurt. Ja, als dat gebeurt, dan wordt 2025 echt een supergelukkig jaar. Wat zou dat mooi zijn? ZFM Regio -nieuws, nieuws, nieuws. Om maar door te gaan op ons streven om ons dit jaar niet zo te ergeren. Een heel interessant nieuwtje. Want in 2025 gaat de gemeente Haarlem genderneutrale communicatie verder doorvoeren. Voor inwoners betekent dat dat de brieven en formulieren anders worden opgesteld de aanhefgeachte heer of mevrouw verdwijnt... en wordt vervangen door beste. Dus ik neem hier waar dat we in de eerste plaats niet meer worden geacht. Maar we zijn beste en dan wordt hij gevolgd door de namen... die bekend zijn bij de gemeente. Nou zijn Haarlem en Zandvoort natuurlijk samengevoerd... dus ik neem aan dat het dan komt te staan beste... O oh jemig, beste zwerers. Vroeger was dat gewoon een belediging. Maar nu is dat dus de nieuwe manier van communiceren. De gemeente wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom voelt. En waar je kunt zijn wie je bent. Het besluit om brieven en mails te openen met beste Haarlemmer ik zeg erachteraan, beste Zandvoorter... bevestigt de inclusieve werkwijze die op veel plekken al wordt toegepast. En dat is een reactie van een woordvoerder van de gemeente. Want we hebben er natuurlijk toch wel even naar gevraagd. Uh, nou ja, dat is dan inderdaad uh, de queer community. Wij hebben straks in ons programma Fred Rosenhart iemand die zich heel erg inzet voor de... Queer, de gay community. En ik vond dit nieuwtje dan wel even een hele bijzondere. Maar voor ons allen zijn er toch wel momenten dat we even moeten wennen. Even gewoon moeten wennen. En wat Hannie al daar net zo heel goed aan ons, zeer zen heeft meegedeeld. Niet boos worden, niet ergeren. Ook als er gewoon staat, beste zwerers. Wij hebben bemerkt, oh pardon dames en heren. Maar dit eventjes, uh, het nieuwtje van de gemeente Haarlemmer.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 Beautiful Things van ben Benson Boon. Heerlijk nummer om lekker mee uit te schreeuwen. Ja, uh, laten we even weer naar een gezellig Hollands nummertje gaan. Even kijken hoe het, uh, of je alles nog wel mag. en Van wie mag dat dan? Nou, van deze dan, hè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 Dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen. Ja, ja. Bloem met even aan mijn moeder vragen. Ik had even een opstartmomentje. Ik denk, hé, hey, zitten we nou al in de helft van dat nummer? Dat kon toch niet? Nee, nee, nee. Dat was ook zo. We gaan nog even luisteren uh, naar een nummer wat ik zo verschrikkelijk mooi vind. Uh, ik, ging, ik ging vroeger altijd elk jaar naar de Efteling. En dan had je die uh, attractie de Pandadroom. En dan moest je altijd in zo'n grote hal wachten voordat je de bioscoop in mocht. En daar werd dan een nummer gedraaid uh, van het Treintje Oosterhuis. En dat vond ik zo mooi. En die heb ik meegenomen. Ik denk, die ga ik vandaag eens lekker opzetten. En laten we er goed naar luisteren, want er zit echt heel veel waarheid in. Hier komt hij, de panda-droom van Treintje. Look around you all, you see. Everything that's there. Yeah I was made look around you all oh, you see everything that's there do <laughs> Ja, dat was dan de pandedroom van het treintje Oosterhuis. En inmiddels is bij ons aangeschoven. ouwe Kleppert. Naast geld, dolly. dolly. My soul, my soul, dolly. <laughs> inmiddels is bij ons aangeschoven Fred Rooshart. En ik kijk even naar Beb. Want Pep heeft ja, een aantal ah, vragen oh, voor jou. Oh, dat ja, ja. Is want Fred, het is, de, oh, ja. het is een belangrijke dag vandaag. Weer een van die belangrijke dagen. <glarda> het wordt zeker een uh, spannende dag. Leven. Ja, ja. Want, want van de tien genomineerden, dat waren er tien, eten die versieelde, 10 Tien genomineerden van het Haamsdagblad om de belangrijke persoon van het jaar 2024 ja. te worden. Ben jij een van de genomineerden? Ja, dat is nummer 8. Ja, nou, ja. Op het, op het rijtje. Ja, hij bescheiden. Op het rijtje, Fred. Ja. Maar dat is dus afhankelijk. Wie er allemaal op je gestemd ja. hebben. Of jij niet gewoon vanavond nummer 1 wordt. Want vanavond is de trekking de uitslag. Ja, de uit, uh, ja vanavond is dus 6 en 8 in het uh, badhuis. Op Neem even de microfoon nee. oh. bij je. Bij oh, hier, je mond. Dit, ja. Ja. Nou, wat ja. ik vind het leuk om zo zo'n beetje ja. te praten. Maar uh, de mensen uh, willen ja. vast meeluisteren: uh, Badhuis Leidsplein. Badhuis Leidseplein, ja, 6, daar is de bekendmaking. Bekending van zes tot acht uur. En iedereen kan komen. Badhuis Leidseplein in ja, Haarlem? in Haarlem. Dat is uh, ja, bij de Oh daar. Ja, oh, het is bij de is Zo'n beetje achter de stad Schouwburg, hé, in de buurt. Ja, oh. uh, schuin tegenover de ra raaksgarage. En, dan ja. is vanavond de, en dat begint hoe laat? Zes uur. Om zes uur al? Ja, ja. ja tot 8 uur. Tot Gaat uh... iedereen naar je? mocht maar 10 genodigde mensen nou, uitnodigen. Ja, voor 10 uitnodigen, maar als je 10 kan komen, dan zit je al heb gauw met 100 man. Dan. 100 man, ja, en dat is dan labberd. Iedereen hier. mag komen. En uh, ieder twee bitterballen, dan heb je al 200. Ja. Ga maar inkopen. Ga maar inkopen. Wat is air, de budget? Ik neem de erg fraaie mee. <laughs> ja. uh, Fred, uh, <laughs> uh, wij, wij Zandvoort uh, kennen jou natuurlijk, en anders horen we je te kennen. Maar je had 8 januari ook een heel Mooi artikel in het Haarlemse Dagblad. Ja, ja, Waarin je veel over jezelf hebt verteld. Ja. Ook uh, hele privé dingen. Ja. Hoe, kwam het, uh, hoe kwam jou ter oren dat je genomineerd werd? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh, ja, ik werd opgebeld uh, of ik dat leuk vond. En ik was ook helemaal uh, verbaasd, ik ja. denk ik, uh, nou ja, het, het, het, het klinkt heel gek. Ik was ook al eens genomineerd voor de Vrijwilligersverzandwoord. En ik heb, ik heb kanker. Ik denk, oh, nu ik bijna dood ga, dan word ik genomineerd. Ja. Nou, nee. oh ja. ja. Nee, nee, maar ik, bedoel, eh, ik Nou zit je zo ik, hard te lachen. Ja, nee, man. Nee, nee, te lachen maar maar was gelukkig, uh, man. Ik was gewoon helemaal verbaasd. Ik vond het een hele eer. Want ik dacht, oh, vroeger had je de olifant eh, in Parijs, ja. eh, dat noemden ze de je olifant. Ik dacht zo bij jezelf, nu ik bijna dood ga, ja, mag ja. ik met de wensenambulans <laughs> ja. naar de... Ja, dat sluit lekker aan. Ja, Jongens? en dat doe, ja, dat doe ik zelfs al als uh, Rembrandt in het, in het Rijksmuseum. Als mensen laatste wilde. Dan doe ik nog even de laatste ronde. Ja, was, ja was, dat was toen een keer 4 oktober, dat is de sterfdatum ook van Rembrandt. En die zei: die man, dat is de grondtuin in de eregalerij Dan zie ik u straks. En toen dacht ik: Zie ik u Hè? straks? En toen realiseer ik me buiten. O, het is de, de En toen schrok ik. Ik dacht, het is wel heel uh, dichtbij. Nu. Wel heel dichtbij. Ja, ja. Maar we gaan het even wel over mooi, het leven hebben. Het is het overleven. En ik vond het een eer. En toen dacht ik ook, waar ben ik genomineerd voor? Hè? Is dat ja. voor mijn schilderkunst of theater? Of, ja. uh, maar het was echt specifiek voor de, het roze gedeelte. En dat merk ik ook met die. Uh, alle tiende kandidaat. We hebben allemaal onze eigen specialiteit. Specialiteit. Ja. Gewoon, wie, wie wat is. En, ja. en dat is ontzettend leuk om. Ik heb zelf die artikelen elke dag gelezen. Denk, ik oh, Wat leuk, wat interessant wat die doet en die doet. Ja. Heb je geen idee van. En door nee. dit in de nominatie denk je, oh ja. Worden ze even in het zonnetje gezet. Ja, ja ik en, weet niet hoe zoiets in het werk gaat. Als je iemand een lintje wil geven, dan moet je door iemand aangezwengeld ja, ja, worden. Ja, ja, maar ik weet niet hoe dat met zo'n nominatie gaat. Nou, ja, kan het zelf hetzelfde je, gaan, toch? Uh, ja, je wordt voorgedragen. Je wordt toch oh, voorgedragen. Uh, voor, ik denk voorgedragen, maar wie, dat, die, dat wordt nee. dan niet gezegd. en. Uh, ik denk, oh, misschien hebben ze gewoon... Nou, we moeten uit die categorie, die categorie. En uh, nou ja, zo... Uh, zijn ze het zo eens nagaan lopen? Ik, gaan lopen Maar ik vond het een hele grote eer. En ik had een geweldige journalist Richard Stekelenburg. Die ken ik dan. En Rob van ja. Wieringen, die ken ik ook. Van. Dus het was eigenlijk heel Richard prouw. is wel de, de journalist voor ja. Zandvoort, hè? Ja. ja, heel Want die... Er uh, komt ook een soort biografie van me uit. Oké. Okay. Uh, en uh, dat ook een boek van de Roze Muggen staat, ook een artikel al in over mijn leven en uh, de kleuren van mijn leven, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Maar hij maakte een titel van en dat was zo mooi. Ik denk, oh, dat gaat eigenlijk op het boek horen. Het is altijd moeilijk om. Uh, uh, als een pakkende titel moet. te ja, vinden. Ja, een pakkende titel. Er ja. gaat een boek uitkomen over nou, jouw leven. Over leven. Maar het, uh, die uitgever wilde dat graag. En toen dacht ik, oh, god, jullie mijn wel. Weet je heel dichtbij. Want toen ik in dat magazine, dat magazine dat van de Roze muggen, dat is een paar jaar geleden uitgebracht, maar het is over heel alle gemeentes in Nederland uitgebracht. Het is een mooie uh, magazine. Ja. En dan ga je toch wel bloot met sommige verhalen, weet je wel. Maar, maar het was wel heel positief. Dat vond ik in het House of ja. ook, dat je heel open was, heel open over je geschiedenis. Over geschiedenis. Ja, ik denk, ik hoef niet meer te zwijgen. En daar. Uh, dat vind ik ook zo mooi. Ik ga ook in het een toneelstuk spelen. De bier over het uh, coming out. Met het, katholiek, uh, het geloof. De kerk. Ja. en ja. Hoe ga je ermee om? Die strijd eigenlijk. Het is ja. steeds die strijd. Dat ik, ook, uh, ik had die keus eigenlijk toen misschien toen ik het voelde dat ik meteen moest zeggen tegen Joke. En, uh, maar het was hart Joke vriendin. was je echt genoot ja, voor degene die me, het niet hebben genezen. mijn hart vriendin. Maar als ik, eerlijker gezegd was in die tijd, weet je wel, ja. was het ook nog maar hartvliegend geweest. Maar ik heb nu altijd haar een beetje. Uh, we zijn heel gelukkig geweest en dat zegt ook je met mijn grote liefde. Twintig jaar. 20 met mijn grote liefde. Jullie hadden je, samen een modenzaak in Heemstede. Modezaak in Heemstede. Dus, maar het was gewoon. Ik heb denk ik. Uh, dat ik denk, oh, ik heb haar een soort leven niet weggehaald. Weet je, ze had misschien nog gelukkiger kunnen worden. En, dat uh, dacht jij. Maar dat, dacht ik, ja, maar Dacht je van, dat ook omdat jij daarna gelukkiger werd, Fred? Uh, ja, ja, en als zij maar, ze leren een man kennen. Toen ik mijn zwier leren kennen, leren zij zelf een man kennen. Was ik ook al blij als, als zij maar goed terechtkomt. Ja, dat die, kan Nee, maar dat wil je plemen. van je. Dat, ja, je ja, wil je beste vriend het goed hebben. Uh, ja, en dat, uh, dat ze maar gelukkig zou worden. Zij heb, ik, mijn man is uh, uh, nu al tien jaar geleden overleden. Haar man is ook al overleden, dus we hebben allemaal wel weer een rugzak. Ja. Maar we uh, zijn toch wel gelukkig en we hebben twee kleinkinderen. Jullie zijn vrienden gebleven, ja. kinderen, kleinkinderen. Kinderen, ja. Want dat was wel gewoon, de kinderen zijn voor ons alles en de kleinkinderen. Dus, ja. Uh, ja. Dat is dan het geschenk uit zo'n uh, heterofiele relatie die ja. dan vaak wat makkelijker gaat. Um, ja, maar het is nu, als je nu zou zeggen, maar had je gewoon, uh, daar gaan ook die toneelstuk allemaal over, ik schrijf gewoon. Ik kom er zelf naar vooruit, maar het wordt steeds weer moeilijker. Hè? We gaan weer een beetje terug in, ja, de, in de kast. Maar we, ik probeer ook wel uit te leggen met lezingen van. Houd gewoon bij de regenboogvlag en ga niet alle kleurtjes bij verzinnen. Ja. Wat wordt, wordt het een toestand met wordt, die vlag? Hè? Niemand snapt het nu. Nee. Ik snap het al niet. <lacht> ik ook ik niet. geef de lezingen over de kleurenvlaggen. en bij bladzijde 3 snapt al niemand. Nee. Er meer van. Nou, het gek is eigenlijk ook dat je daardoor alweer al dat onderscheid gaat maken met al die vakjes. Ja, in die en dan die vlag. ga je weer terug naar. Ja. Af ja. En het moet juist open. En dat Ja, want wel als je het zelf hier. al niet meer kunt verklaren... word ja. je natuurlijk ook vanzelf ongeloofwaardig. Ja, he? en ook als je op de boulevard ziet... onze Pride Walk, is gewoon ja. één groot feest. Het moet niet zo schreeuwen met megafoons... wat je soms nee. in Amsterdam ziet. Nee. Nee. Het kan ook, je kan ook, met feest kan je het ook aankondigen in, wie we zijn. In Amsterdam is het natuurlijk ook eigenlijk een soort carnaval. Ja. Hè? Dan, ja. dan wordt, het, uh, wordt het werkelijk gevierd. Ja. En, uh, maar ook dat je dan denkt... Ook, Janne Kusti, dan zeggen ze ook al... het is een soort heterofeest... Nee, dat is het niet, want het zijn juist familieleden die juist open voor staan. Ja, moet je het kunnen zien? Nou ja, wat vroeger leuk was. Uh ik behoor ook tot uh, de homofiele medemens. Mm. En wat er vroeger leuk aan was, is dat je in een Haarlemse kroeg gewoon gezellig smiddels even een bakje koffie ja. ging drinken. Dat ook Tante Truus met ja. haar uh, boodschappentas ja. binnenkwam. Ja. En dat je gewoon bij elkaar ging zitten. En allemaal ja. was wie je was. Ja. Ik, ik dacht toen dat we het al bereikten. Ja. Maar we dachten in de jaren allemaal ja. dat we het bereikten. Ja. Dat het COC zijn locatie kon sluiten. En dat ja. we overal... overal maar dat, maar is, en dat is dus niet gebeurd. Het is niet, eh. Wat betreft de biecht, het katholicisme ik las van de week een aardige ontwikkeling. Je mag van de paus, ook als je homofiel bent, nu priester ja. worden. Als je het maar niet praktiseert. Nou, dat vonden we wel uh, consequent. Ja. Want ook als je hetero bent, is de bedoeling dat je het niet praktiseert. He. Maar ook de religie heeft ons hierin niet geholpen. Nee, natuurlijk. Nee, dat, dat, uh, ja, de, de schrijfster uh, Martine Faber, die heeft een prachtig stuk geschreven, de biecht. Het, het lijkt een beetje, het is er meer ook niet gebaseerd. Maar we waren een paar weken geleden op de televisie van de. KRO en de N.C.V. Uh, God, ik ben homo. En dat ging die jongen ja, dat was een mooie docu. En ik heb hem, gaat, hem gezien. En dit stuk gaat toch verder? Ja. En dat okay. is zo kippenvel. En ook zo mooi eindigt het gewoon. Van, uh, maar ook de, die, die, leer, die leerkracht die er niks van snapt. Hè, die nog gewoon zegt: ja. God, hij was toch heel leuk. Hij was toch heel leuk dat haar, haar, toch ja. goed. Ik denk, mevrouw, u snapt er helemaal niets die van. Twee die twee zaten daar met groot. Die dachten wat leuk, die documentaire maken komt weer ja, school. Ik ben en... helemaal verbaasd. Wat nou hebben we. Nou, en dat is gewoon. Ja. Nou ja, ik heb er zelf ook wel eens een keer een, een, een onmin over gehad met een uh, pastoor, of eigenlijk geen pastoor nee. nog, hier in de Agatha-kerk, ja. waar ik lector ben. Ja. En waar ik ook gewoon de hostie uit mag delen, want in de kleine gemeenschap bestaat het niet. Nee. Al dat uh, discriminatie in de kleine gemeenschap, ben je wie je bent, ben ik al mijn hele leven. Nee. Men bekijkt het maar. Mijn uh, seksuele leven is iets tussen God en mij, zou ik maar zeggen. Ja. Deze, deze voorganger die deed ook een enorme heftige preek over de heterofiele mensen. En ja. dat wij het allemaal maar gewoon vonden. Dat er toen nog bij Jeroen Pauw werd geroepen dat er homo huwelijk en weet ik wat. Ja. Daarna heb ik hem, mij uitgebreid met hem onderhouden. Want het is alleen maar de natuur. Ja. Dat man en vrouwen ze samenkomen, ja. een kind kunnen krijgen, nou, dat kun je respecteren. Dat kun je ook vergoddelijken, ja. maar dat is dus alleen maar de natuur. Ja. In de, in de natuur vindt nog wel wat meer plaats. Ja, ik hoor ook van anderen. Je moet het zien als een paspoort elke vijf jaar. moet je. Hem, oh. <lacht> en, als je en als je. Ja, in je rijbewijs. Als je 75 bent, dan moet je wel <tiedere> je leven, door, je even. door, door de keurie. Het huwelijk is, wat is ook gebaseerd. Maar het past elke keer niet. Het is gewoon het leven met elkaar. En, maar het is ook. Ja, met de biecht is ook zo prachtig geschreven over. Dat hij zich steeds afvraagt, die worsteling, wat hij. Er wordt toch een soort niet hersengespoeld, te neer geïndoctrineerd eigenlijk van. En dat je het leven wat ziet en hoe gelukkig je kan zijn. We blijven altijd de minderheid. Dat moet je gewoon accepteren. We zijn ja. nou je minderheid gewoon. Ja, we zijn zin. met wat minder ten opzichte van de maar, hele wereld. De hele wereld. Ja. Dus, en dan moet je gewoon. En wees, wees wie je bent. En hou de regenboogvlag. Alle kleuren symboliseert onze vrijheid, onze liefde. En, en doe. En, ja. en dat is gewoon altijd heel moeilijk. Maar we moeten natuurlijk altijd de jongeren, de queers. Dat, dat was, in onze tijd was er niet zo'n leuk woord, queer. Maar nu nee. gebruiken we queer. Ja. Dan moet ik altijd nog eventjes denken: oh ja, queer. Ja, ja, ja tegenwoordig mag je het gewoon gebruiken zonder dat je iemand beledigd, beledigd, en nou ja, en de jongeren ook, die zijn ook op zoek. Het is jammer dat Levender in Hanum gestopt is. Dat vind ik dan echt wel triest. Ja, hè? Want dan denk je, ja, dan hadden we een soort nieuwe COC... maar dan onder Levender, lavendelkleur. Ja, dat ja. is dus ook kleurtjes. Dat is dus heel, heel jammer. Maar we moeten gewoon blijven doorgaan met de strijd. Ja, wat ik momenteel jammer vind, maar ja, dat kan ik natuurlijk wel zeggen. Als je al een hele leven hebt om een beetje op terug te kijken. Dat mensen ook een hele identiteit ophangen aan hun uh, seksuele ja, voorkeuren. Ja. Met, met alle uitzonderingen daar. En daarin geef je eigenlijk zoveel ruimte ja. iemand kijken in dat ja. wat voor jou... Heel privé is. Ja. ja, want je hoeft toch allemaal niet te weten wat, nee, wat je uitspelt. Nee, van mij niet. En, en het is ook, nu zit ik ook al met de strijd met, de bloc, ook met voetballen, ik ben gek op voetballen en ik denk, oh okay, ja, nee, ik denk, ook. homoseksueel, denk je, oké, okay, nou in, ik, ik kijk naar de sport. Maar sommigen willen dat, maar het heeft natuurlijk ook met sponsoringen te maken. Bij de dameshockey is het gewoon, ge, gewoon geaccepteerd. Bij de damesvoetbal dames, ook, ook. ook geaccepteerd. Maar de heren niet en okay, dan kunnen we wel heel veel op te gaan, het moet een keertje wie komt er een keertje uit de kast, maar ja denk ik dan zit ik naar te kijken dat spel en denk ja 2025 ja. en geen voetballer is nog uit die kast gekomen, nee, maar dan denk ik ook denk ik ook nou, okay. misschien is de sport die homofiele jongens niet aantrekt zullen we nee, dat zo maar denken? Nee ook denk, ja, maar ik denk ook maak. Kom... Oh de scheidsrechters. Ja, nou, de scheidsrechters waren wel, want waren ja. echt beroemde scheidsrechters, en, uh, ja. maar ja goed. Maar dan denk ik altijd, vraag me ook altijd af... Ja, wat, wat geeft het voor meerwaarde voor ons? Hè? Denk ik, um, het zou fijn zijn en geaccepteerd zijn. Maar bedoel, het is ook niet homoseksualiteit... maar als iemand donker getint is, wordt je ook uitgescholden. Ja hè? hoor. Ja, en, hoor. Bedoel, het is gewoon het racisme, het is niet acceptabel Alles wat anders is. Wat anders en dat is ook wel natuur. is heel moeilijk. En dan zie ik het schaatsen, weet je, vorige week, EK... Ja. En dan denk ik, de vreugde in Heerenveen, het publiek... en dan denk ik, dit moet op potverdorie op alle stadions kunnen. Hè? De, ja. de, de samenhorigheid. En, ja. Ja, dat, en ik hoorde van Claudia de Breide zei... ik ben gek op de Efteling. Ja. En de Efteling zijn allemaal mensen die Mooi in de rij staan, wat je best gehoord. Ik heb het gehoord. De rij, of je een moslim bent of niet. Naast staat we moeten in een boer gaan we vreugden. allemaal op een of leuke op dag de, voor onze of kinderen. In de, de pietel te zitten en denk ja, dat is gewoon wat ze bedoelt. We moeten elkaar veel ja. meer respecteren. Maar ik denk dat we het dan ook zelf, wat denk ik, maar ja, helaas heb ik de wijsheid niet in pacht. Maar ik denk dat we het zelf ook uh, uit dat ver bijzondere ja, moeten halen. Ja, ja. Want ik ik ben al heel lang in de vrouwenliefde. Ja. En ik ben heel gelukkig met een vaste partner. Een ja. fijne, betrouwbare partner. Maar ik heb, moet je ook eerlijk zeggen dat ik geen herinnering heb aan dat ik ooit gediscrimineerd ben. Nee. Want ik ben altijd geweest wie ik was. Ja, nou misschien dat ik, omdat ik wel heel extrovert ben. Heb ik me ook echt altijd weinig van aangetrokken. En ja. Ik loop ook hand in hand. Maar ja, dat zeg ik ook tegen andere mensen die, waar ik een voorstelling voor geef. Ga allemaal nou eens hand in hand lopen. Hè. Na twee ja. meter denk je donder op met die hand. Ja. Op de hart. Nou, en denk ik weg te meenemen. Warme hond. Ja, denk ik. En dat gaat niet goed. Maar ik, ben, maar ik heb daar gewoon, ik ben zoals ik ben. Wij werden vroeger altijd ook gewaarschuwd, ga niet in die buurt lopen. Al, al was je ja. heter of weet ik veel. Oh, want God, ja. we, we mochten niet naar de botermarkt, we mochten daar niet heen. Weet je of het was allemaal. Een gevaarlijke gevaarlijke buurt, ja, ja. En dat is gewoon, en dat pas je ook aan. En dat denk ja, ik ook. Het is natuurlijk zonde als je op de kennelparade hand in hand kan lopen, elkaar kan elkaar en dan twee. Grachten verderop word je vooruitgemaakt, maar wees sterk en dan denken we zijn er. Wees ja. jezelf en ja. durf dat met enige ja. ja. trots te zijn. Ja. Ja. En dan, dan komt er dat toneelstuk aan. Ja, ja, dat is, nou ja we hebben nu zoveel oorlogstukken, want dat heb ik geschreven voor de voor 80 jaar na, na, na, na, na een oorlog. in ja, de Tweede Wereld. Wereldoorlog. En de biecht, dat gaat echt over, het, ja, het, is, het gaat over een... Uh, een man die zich niet... Uh, toch heel streng gelovig opgevoed is... gereformeerd ja. en... Uh, die voelt zich en uh, moet er maar uitgaan... en met meisjes, maar heb je allemaal gezinnen... en een goede vriendin heeft het gewoon door... en die zegt je moet er gewoon weer uitkomen... Zijn ouders accepteren dat niet en dan liet toch iemand kennen. En dan is het toch steeds een strijd ook met die vriend van... ja, maar ik ben gelovig en ik ga mijn ouders ontmoeten... maar die accepteren hem nou niet. En dan krijgen ze ook weer een kinderwens trouwen. En dan steeds, het is, ja, is kippenveld tot einde. En het is zo mooi beschreven dat op laatst uh, heeft hij een, een, een adoptie... Uh, heeft een dochtertje dan van een vriendin, stelgenomen, die was donor... En, uh, dan gaat die, komt die vader komt op sterven en dan uh, krijgt het handje, dus ook je opa, het kleinkind, die gaat zingen. En dan uh, komt die moeder, accepteert dat en die heeft allemaal foto's. Want zijn vriend heeft alle foto's van de geboorte steeds gestuurd. En dat heeft hij zelf niet door. En hoe komt dat? Dat hij toch in het geloof, die strijd zelf, die vader had, dat hij toch de herinnering van zijn zoon en dan ook zijn homofiele zoon en zijn schoonzoon, de kleinkinderen hebt. Maar dan toch altijd verzwegen voor de kerkraad, want die mochten dat foto Nee, Nee, nee, ja, nee. Dat nee. wordt dan gespeeld. En, het is, en met Jan Hilco, met Jan Hilco En het is dus voorzitter van uh, Hildering. Hildering. Hildering, ja. ja dus ja. die spelen samen. En Arme Klaassen, de, ja, de, de, de babs van Zandvoort. Ja. Dus, uh, ja. Spannend. Uh, ja. Wanneer gaat dat uh, uh, interesse? In juni, want ik ga eerst met Lea Bos. Ja. <laughs> Lotte huh? spelen ook over ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan is Lea... Anne Frank, Anne Frank. Heel bijzonder. Heel, heel mooi. Ja, ik be, ja, want we hadden 6, 7 jaar niet meer gespeeld. Want Marie Eldering, die nu violist is bij uh, uh, Gerard Elderliefden, toert. Die was toen, ja nee, die is 40. Maar heb toen 17 jaar hebben ze Anne Frank gespeeld. Maar ze zegt, ik moet nu zoveel make-up ja, hebben. Dat kan het niet meer. Maar ze zou het nog nee. steeds kunnen. Maar nu is, en toen kwam ik ineens Lea tegen. Ik denk, ja, dit is Anne. Ja. ja dit is gewoon dan Anne. is de cirkel weer rond. En ze durfde een toneel. heb toen vorig jaar het script gelezen. Toen vond ze het moeilijk. En nu gaat ze gezinkt ook nu. Dus ze is gewoon... hup, ja. Mooi. Ja. En dat gaat de maanden mei, en dat, april, uh, Ja, dat gaan we al spelen in april. Uh, maart, april ja, maart, april. Waar kunnen we dat zien? Uh, nou, zeker in het uh, uh, theater hier. Uh, hoe heet het? Uh, raadhuis. In het, ja. uh, beneden. Oh, beneden in het raadhuis. Of bij het Oh, Die hebt er ook interesse in. Ja, de... Uh, Misschien HDMZ, Maar er zijn nog meer theaters waar we kunnen spelen. En in Haarlem wordt er zeker gespeeld. Daar krijgen we nog wat publiciteit. En van wordt er gespeeld. Ja. In, in de... Je hebt ook theater naar de Dam. Hè? Is dat daar ik, ook in? geschikt ja, ik voor? Doe, uh, theater naar de Dam doen wij ook altijd. Ja. Uh, dan speel ik in Dam Altijd op 4 mei. Ja. En dan gaat uh, nog een ander stuk gespeeld worden. En misschien ook weer uh, Lotte. Ja. Maar dan moet ik even weer met Theater naar het Dam. Want we hebben een keer lot gespeeld met zo'n jaren geleden. Dus ja. daar gaan we ook weer. Maar dat ga ik jullie allemaal op de hoogte houden. Nou, maar maar je ja, komt gewoon weer langs. Je hebt er iemand, een moeder, die, heel doet, die doet het wel. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Fred. Ja. Vanavond. Ja. Spanning. Ja, Spanningstijd. Ik vind het heel leuk en ook... En dat was ook wat David Molenberg zijn. Drie mensen genomineerd uit Zandvoort voor het Haamsdagblad. En dat is natuurlijk ja. ook heel fijn. Want nou wordt Harlem herkent ook Zandvoort. Dat was in de kunst daar niet zo. Dat heb ik misschien het vorige keer ook al verteld. En nu zijn we er gewoon, wij horen er ook gewoon bij. Nou, wel prachtig uit alle gelederen. Ik las ja. ook een vrouw die 16 pleegkinderen ja, heeft. Ja, geweldig. Nou, het zijn allemaal. Ja. En Anne Mul, dat is ook zo'n lekker ding. Overigens wel leuk. lastig ja. om daar dan een winnaar uit te kiezen. Ja, ik, maar dan ik, ik het is zo ik het zo divers. Het, het is heel divers. Het is maar gewoon welke achterban en wie ervoor kiest. Wie gaan van, er allemaal ook op dat is stemmen. Ook heel, die, die vrouw die allemaal hekjes maakt om de katten niet te laten verdienen. Maar, maar weet je, het geweldig. gaat toch ja. eigenlijk ook helemaal niet om die prijs. Het nee, feit dat je genomineerd bent, dat is dan en alle. Iedereen heeft een artikel gekregen. En ik vond het heel bijzonder. Ik dacht, oh, dat heb je ook, wat geweldig. Ja. ja. Dus nou. stemmen of stemmen, nou kan niet meer stemmen worden, maar stemmen kan niet meer. En we zijn alles team blij, we stemmen, hebben alles niet de prijs. Niet ja, we wensen ja, je vanzelfsprekend succes, maar heerlijk dat je ons hier weer ja. uh, antwoord hebt willen geven ja. op vele vragen. Ja. En ik, bij jou ga ik gewoon altijd weer zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. <laughs> ja, dank tot heel, je wel. Ja. heel veel dank Fred. <laughs> bedankt allemaal. Ja, dank je wel. <laughs> zo is dat. En uh, wij gaan uh, razendsnel door naar het liedje, tweede liedje van de Sidekick. Ja. En het, uh, ja. Ja, het liedje van de zei ik in het Tweede Uur, dat is voor Hanny. Ja, ik vond het en, zo bijzonder. Ja, want ik, ik, ik ken jou zo erg. Het is zo. Wacht is hij uit? Oh, ja. uh, uh, We gaan even wat microfoon. uh, microfoons uitgooien. Nee, ik ga, ja. het is de venus is iedere keer te zien. Aan de ja, hemel. Onze fan shores. Je hebt al van die hele mooie foto's geplaatst. Ja. Ja. En het is gewoon net na soms. Ondergang. Ja. En net voor zonsopgang is hij te zien. Ja, en, en je ziet nog, je een, nog, ziet een nog meer paar uh, planeten erachteraan. Ja. Saturus, geloof ik. Ja, de enige die je niet ziet is uh, your anus, hè? Oké. Okay. Ja. <laughs> maar in ieder geval, ik dacht dus aan Venus Ja, die zit Blue. erachter, geloof ik. Ja, ja. Zie ja. ja. je? I'm your Venus, I'm your fire. Hartstikke leuk. Ik ga hem voor je draaien. Shocking Blue met Venus. Goed gekozen, honey Thank je Ja, inmiddels begint het hier een hele gezellige, doldwaze boel te worden. Dus ik zou zeggen, heb je ook zin in gezelligheid? Kom gewoon gezellig langs. Koffie staat klaar, thee staat klaar. Koekjes staan klaar. Nou, we zijn uh, bijna toe uh, aan het einde van het tweede uur. En... Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk nu uh, even een momentje vragen. Hoewel het niet mijn beurt is om het liedje van de Sidekick te draaien. Dat komt het volgende uur. Maar ik wil toch eventjes uh, vertellen dat, uh, dat wij uh, de een paar dagen geleden... een uh, groot verlies hebben geleden binnen de familie. En uh, ik wil uh, mijn tante, want daar gaat het om... even een nummer draaien voor mijn tante. Een ode aan mijn tante. En uh, ik draai voor haar het nummer... Afinu Malkainu van Barbara Streisand. Een Jiddisch nummer. Oh, oh, oh nee, nee, Barbara had ik geroepen. Niet die andere, hè? Niet weer die Beach Boys. Die wil altijd voeren aan die gast, hè? Voor Tante hij. Dag lief. Ja, dat was Barbara Streisand met dat prachtige nummer. We hebben nog een paar seconden en dan gaan we overschakelen naar de landelijke nieuwszender. En de reclameboodschappen. En dan zijn we daarna bij u terug met de cultuuragenda. Tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.